Joris Stubenitski met het NOS-journaal. België betaalt volgens slechte delen die worden afgesplitst. Frankrijk zou voor 33 miljard garant staan. De Franse en Belgische regering sloten vanmiddag een akkoord over de redding van de bank. De deal moet nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur van Dexia. De bestuurders zijn al bijeen sinds drie uur vanmiddag. Premier Terme zegt dat spaarders niets hebben te vrezen. De staat zal volgens hem voor een aantal jaren eigenaar blijven van de bank. President Sarkozy en bondskanselier Merkel zijn het eens geworden over steun aan de Europese bankensector. Ze willen voor het einde van de maand een plan presenteren om de eurozone te stabiliseren. Dat plan kan dan begin november worden besproken op een top van de G20 in Cannes. Merkel zei dat Duitsland en Frankrijk vastbesloten zijn te doen wat nodig is om de Europese banken overeind te houden. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een tienjarig meisje uit Rotterdam. Jennifer van Oostende wordt sinds gisteravond vermist. Rond half zeven van Oostende. Het meisje wordt vermist sinds zaterdagavond. Na een ruzie in het huis van de ex van haar zus zou ze naar haar vader hebben willen gaan, maar daar is ze nooit aangekomen. Een uitgebreide zoektocht naar het Rotterdamse meisje heeft niets opgeleverd. Een betoging van koptische christenen in Cairo is uitgelopen op een geweldsexplosie. Volgens de Egyptische Staatstelevisie zijn er 19 doden gevallen. Er is een avondklok ingesteld. De christenen protesteerden na aanleiding van een aanval op een kerk in de zuidelijke provincie Aswan. De christenen vinden dat ze door de militaire raad onvoldoende worden beschermd. Het protest begon vreedzaam en liep uit de hand toen de kopten vanaf daken en balkons werden bekogeld door buurtbewoners.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 But you're not me I feel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 I will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 this mm -hmm.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 ja maar